Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Lockerbie-aanslag is op de Libische televisie verschenen. De 59-jarige Megray zat in een rolstoel bij een pro gaddafi bijeenkomst Hij werd in 2001 veroordeeld tot levenslang... voor het opblazen van een Amerikaans passagiersvliegtuig... boven het Schotse dorpje Lockerbie. Bij die aanslag kwamen 270 mensen om. Twee jaar geleden mocht Megray naar huis omdat hij kanker had. Hij zou nog maar drie maanden te leven hebben. Veel nabestaanden van de slachtoffers zijn woedend over de vrijlating... Zeker nu Megrahi nog steeds leeft. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat de communicatiestoring in de regio Rotterdam onderzoeken. Door de storing bij KPN werkte vannacht en vanochtend in Rotterdam en omgeving de communicatiesystemen van de hulpdiensten niet. Het nummer 112 was minder goed bereikbaar en ook het reguliere telefoonverkeer had last van de storing. Het voorzorg reed de metro niet, omdat de verkeersleiding en de metrobestuurders niet met elkaar konden praten. Het ministerie wil meer duidelijkheid over de oorzaak en gevolgen van de storing. Ook de inspectie Openbare Orde en Veiligheid onderzoekt de KPN-storing in Rotterdam. Tegen vijf Somalische piraten die in Rotterdam terechtstaan, eist justitie zelf straffen van zeven tot tien jaar. De Somalische zeerovers werden opgepakt in de golf van Aden. De Somaliërs hadden een Zuid-Afrikaans schip gekaapt. Van de bemanning van dat schip worden nog altijd twee mensen vermist. Omdat de Nederlandse marine de mannen had opgepakt, staan ze hier terecht. Nederlandse mosselkwekers mogen voortaan het internationale keurmerk voor duurzame visserij gebruiken. Dat heeft de producentenorganisatie voor de Nederlandse mosselcultuur bekendgemaakt. Wereldwijd is 6% van de visvangst voorzien van het blauwe keurmerk. Het weer, stapelwolken en vooral in het oosten wat buien met kans op onweer. Het is 20 tot 23 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Alkmaar. En op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwen en Kleinpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort. De zomerhit. Z zomer Dit is de zomer van ZFM. jou ook jawel jawel oké okay. zo Hé, hey, daar zijn we dan ja een beetje stressen sorry mijn schuld jouw schuld mijn schuld oh. De brug stond open ingesnuwd je kent het wel ja, ja ja ja ja niks aan te doen toch nou er zijn nog geen bruggen in Zandvoort die open kunnen oh nee nee nou dan was het een brug te ver die open stond <lacht> ja <dat> kan cadeau <lacht> ja. maar we zijn er dat is het belangrijkste nieuws en hoe zijn we er? Uh, en we zijn er helemaal goed. Ja. Het is goed. mooi weer. Dus, uh... Het is uh, 27 juli, dat ook nog. Ja. Ja. 27 juli? 27 juli. Of okay. juli, juli gewoon. En wat ja. is er dan op 27 juli? Niks. Oh. Nou okay. Ja, mijn vader zou vandaag 90 geworden zijn als de oh, man Ja, dat ik op lijf, inderdaad. Ja, als de man mij nog geleefd had, zou die 90 worden zijn. Maar oké, okay, dat is niet zo. Mijn oude gitarist, uh, mijn oude gitarist van de Sol 3 uh, Drief die is ook jarig vandaag. Nou, Dries, is je toevallig hoort, gefeliciteerd. Ja. Ja, ik weet het niet. En nog. Uh, in 1890, op 27 juli, ja. is ook wel leuk om te weten, ja. schoot uh, Vincent van Gogh zichzelf in de borst met een pistool. Oh. En uh, twee dagen later is hij uh, dood aan zijn verwondingen. Oh god. Ja, onlullig, hè. Ja, dat is wel erg vervelend. En, uh, jawel, Buddy Bunny maakt zijn entree hè. Oké. Okay. En hij had zichzelf al oor afgesneden. Ja. Of iemand anders had het gedaan, dat weet ik niet meer. Ja, nou, nee, dan... ik ook niet. Hij heeft mooie schilderijen gemaakt, daar gaat het om. Goed, uh, u hoorde de Bengals. Ja, normaal beginnen we met de tune, nu maar eens even met de singletune. Moest dus even snel uh, iets bedenken natuurlijk. Maar uh, maakt allemaal niet uit, we zijn er gewoon. Het kan allemaal uh, bij ZFM Zandvoort. Welkom dus bij de Vinyljaren, dames en heren. Uh, op deze 27 juli negen, 2011, 19, nee, Best al tien jaar geleden man. 2011 dus alweer Zitten We alweer 11, 11 jaar in die 21ste eeuw Nou nou Erg hè? Ja vreselijk Een um, rare eeuw Sommige opzichten He? Er zijn toch wel heel rare dingen gebeurd in deze eeuw Maar goed dat was in de vorige eeuw Nee ik kijk alleen maar al naar uh, Oslo jongsleden Ja dat is toch verschrikkelijk Henny vrienden is vandaag jarig, wist je dat? Nee. Ah, nou bij deze. Nou, Henny, harte uh, hoor. Ja, gefeliciteerd. Lang zal je leven. Je Veel jaar. zal je geven. Hoe oud zal die worden zijn? Uh, Henny vriend. 62 uh... jaar. Kijk, uit uh, 48 komt hij. Oh ja, dan is, is hij 63 Het ja. is een beetje raar. 63, 63 jaar trillend op, ja, trillend op je benen. benen. Juist. Ja, goed. Maar we begonnen dus met de Bengals. En uh, dat was uh, Eternal Flame, heette dat liedje. En ik zei het al, uh, als u de huis gelezen heeft op de Facebook. Facebook's heb ik het ook neergezet, geloof ik. Als het gelukt is, hoor. Ik, ik kan daar niet mee omgaan met die bende. Maar uh, dat was een. Uh, ja, oké. Okay, dus uh, we hebben dus uh, vandaag singeltjes. Ja. Want ik had geen zin om LP's uit te zoeken. Kijk, dat kan he? gebeuren. Ja, daar had ik gewoon geen zin in. Dus ik heb een hele koffer vol... Ik denk dat ongeveer een kleine 200 zingers bij me heb. Dus die gaan we vandaag allemaal draaien. Alle 200? Ja. Dat redden we niet hoor. Ah, hoe redden we dat niet? Oh, nou ja, oké. Okay. Uh, in ieder geval, we begonnen met de Bengals. En we gaan door met Tom Jones. En Tom Jones gaat zingen She's a Lady. Jawel. Ja, echt waar? Ja, dat heeft hij geconstateerd. Weet je waarom? Omdat ze een slipje naartoe gooiden. Oh. Ja. Toen heeft hij het ontdekt dat ze een lady was. Nou ja, ik... ik Misschien nou ja. was het een Tena lady. Dat kan ook dat doen. Ze, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Maar she's a lady. She's a lady. Tom dat Jones. Jawel. Well, she's all you'd ever want. She's the kind of She always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner Continue. Ze is echt een meisje. Ja, ze is echt een meisje. Nou, Tom Jones kennen ze, zal hij het wel onderzocht hebben. Dus dan, dan weet, hij het, weet hij het in ieder geval zeker. Trouwens. Ja, anders zet je het ook niet op een plaat, natuurlijk. <laughs> dus eh, kan natuurlijk een travestiet geweest zijn wat hij ze vergist heeft. Nou ja. Ja, of, of het is een man, she was a lady, dat kan ook. Ja, dat kan ook nog. Oké, okay, Tom Jones, dus, She's a Lady, heette het uh, liedje een van zijn vele hits uit de jaren zestig. Eh, toen hij doorbrak. Eh, met als allereerste uh, liedje, dacht ik, uh, She's not unusual en zo. En daarna kwamen natuurlijk gigantische hits. Als Delilah en What's New Pussycat en al dat soort uh, grappen meer. En uh, Never Fall in Love Again en zo. Prachtige liedjes allemaal. Tom Jones samen toen met uh, Engelbert Huppel Huppelding. Wij noemden hem vroeger altijd Dagelbert Humperding. Nou ja, Engelbert Humperding heb ik het natuurlijk over. En uh, samen waren die twee, uh, dus de, de toonaangevende zangers van Engeland, op dat moment solo-zangers, dan uh, wel te verstaan. Goed, we, gaan, uh, we zitten in Zandvoort, dames en heren. En Zandvoort oh, is, echt waar? Ja, echt waar. Oh, dat wist ik niet. Uh -oh. Nou, Zandvoort is natuurlijk ook vanwege, beroemd vanwege, vanwege zijn strand. En uh, dat werd al bezongen in de jaren zestig door Boudewijn de Groot. Ik vond in mijn collectie het allereerste aller plaatje dat Boudewijn de Groot gemaakt heeft. Ja, dat was een EP'tje. Daar stonden zes liedjes op. Uh, Strand, De Morgen, Delirium, Elegie, Prenataal, Seksuele Voorlichting en Refrein voor. En toen leek hij nog erg op Jaap Fischer. Uh, hij deed anders nog met een gitaartje en dat werd later natuurlijk anders toen hij echt protestjongs ging zingen zoals uh, daar zijn meneer de president, uh, we kennen natuurlijk testament we kennen verdronken vlinder, we kennen nou ja, zoveel prachtigs wat Boudewijn de Groot daarna nog gemaakt heeft dit is zijn allereerste plaatje, ik denk dat het 1962 of 63 is daarom trend. en nou laten we dan maar in Zandvoort blijven en naar het strand gaan, Boudewijn de Groot strand ja?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 Ja, dat was Boudewijn de Groot. Met uh, een van zijn allereerste plaatjes die hij ooit maakte. Ik dacht dat het in 63 was. En het nummer, dat heette dus ook uh, dan Tinte Gevolgen Strand. We gaan naar een uh, heel andere plaat, dames en heren. Want Rijen singles is vandaag en dat betekent dat we een hele grote variëteit hebben. En uh, Het is een soort uh, programma goud van oud vandaag, maar wat maakt dat als het maar gezellig is. Volgende is van een band die heet The Lemon Pipers. Ook weer zo'n prachtige hit uit de jaren 60 toen er toch wel heel erg veel gebeurde in de muziek. U kent het vast, het heet The Green Tambourine. The Lemon Pipers. Ja, dat was hem dan. De Green Tambourine van uh, de Lemon Pipers. Een grote hit ook weer uit die prachtige onvolprezen jaren 60 van de vorige eeuw. Nou, de volgende plaat, dames en heren, is een collector's item. Dat is echt een collector's item. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dit... Uh... Die dit plaatje nog hebben. Want het is. Eigenlijk mag ik het niet draaien. Dat is het leuke ervan. Mag eigenlijk niet, want het is reclame. Moet <laughs> Alleen het is reclame van, van 50 jaar geleden. Dus dat moet toch kunnen heel niet? Coca-Cola-reclame? Ja, het is van. Het gaat over Coca-Cola. Ja, natuurlijk. Dat is, ja. Maar ja. Nou ja, goed. Als we dan ook Pepsi Cola en uh, 3S Cola en al die andere cola's ook even noemen, dan uh, is het weer goed. Nou, ga dan even door met al die andere cola's noemen. Ja, nou, ik weet het niet meer. First Choice? Oh ja, oké. Okay. Nou, het is zo, dames, het is een heel uniek plaatje. Oh, het, uh, het nee, had hij al 3S? Het is, uh, het is nog wel een, een keer verschenen op een CD, dacht ik. een verzamel SCD. Maar het singeltje, natuurlijk op zich, is uniek. En ik denk dat er nog heel weinig mensen zijn die het hebben. Het, ga, het is van de Golden Earrings. ...nog met S, dus nog met Frans Krasenburg erbij en zo... ...dus de echte originele golden earrings. Eh, ...ik denk dat het uit 1964 of 65 is... ...ze hadden net That Day als hit gehad... ...en eh, toen kwam er een singeltje uit... ...als reclamecampagne voor Coca-Cola... ...en dat eh, is toch wel leuk... ...omdat collectors uit... ...het is gewoon een collectors item... ...dus dat mogen we best wel even draaien... ...trouwens de kreet die ze toen gebruikten bij CC... Die, ...die wordt toch niet meer gebruikt... ...dus dat maakt niet uit... Um... Ik wil het u toch laten horen, want het is een uniek, een uniek exemplaar. Things Go Better heet het nummer. Uh, en dat zegt het nu ook al, want daar werd vanachter gezegd, with, uh, nou ja, oké, okay, dat merkt dus. En, uh, nou, ik ga het u laten horen, hier zijn ze. de Culinary is met Things Go Better. <middels> eigenlijk hiervan. Ja. <laughs> Dat is wel het plaatje dat werd inderdaad, toen de tijd eh, ver, ver, verspreid ook inderdaad, bij, eh, bij die drank en het leuke was ook inderdaad, ik zei het al, uh, ze hebben het opgenomen nadat ze de hit ZD hadden, dat klopt ook wel, want het intro is precies hetzelfde, ze hebben gewoon het intro van ZD gebruikt en uh, toen daarop verder geworden uh, als reclamesong voor, voor dit, uh, dit nummer nou, de Golden meewings dus, en uh, uh, Maurice wil ook graag de andere kant worden ja, drankorgel, dus, dus ik laat hem hier ook liggen, je krijgt hem ook niet terug, oh, nou dat doen we dan tweede uur misschien nog wel, want anders wordt er veel uh, reclame. Want dan moeten we ook die singeltjes voor al die andere cola gaan draaien. Die heb ik niet. Jammer. Golden Earrings dus. And Things Go Better. Een and, uh, ander nummer... draait toch helemaal niks van cola? we draait toch van de Golden Earrings Zo man? is dat. Uh, een ander nummer dat uh, heel bekend is geworden in diverse uitzendingen. Uh, nou ja, moet je mij horen. Uitvoeringen natuurlijk. Onder andere van Phil Collins. Uh, en ook natuurlijk van uh, Wayne Fontane en de Mindbenders. Dat was eigenlijk de eerste die ermee kwamen in de jaren 60. En dat nummer daar heb ik weer prachtige herinneringen aan. Want mijn allereerste penpel... Of correspondentievriendinnetje. Ja. In Engeland. Die vertelde mij over die banden. Hier... Dat was vorige week, hadden wij... hadden wij hier in Nederland nog nooit van gehoord. Dat was in 1961 of zo. Nou, <laughs> even... Nog later. nee, nou, het was wel iets later. Want ik... Dat de was voor de oorlog, dus. De ja. Nou ja, ik... nou ja oké. Okay. Um, ik hoorde het nou. Ja, daar het over de oorlog hebt. Het, het blijkt namelijk dat wij allemaal die oorlog nog meegemaakt hebben. Die Tweede Wereldoorlog. Ja? Ja, dat hoorde ik van de week op de radio. Dat vond ik wel, te, vond ik wel een, verhaal, een leuk verhaal eigenlijk. Nou vertel. We ik ben alle, benieuwd. Ja, wij hebben allemaal de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. Want die is officieel pas afgelopen in 1990. Is dat zo? Ja. Omdat in, in 1989 dus de Berlijnse muur viel. ...en de Duitslanden herenigd werden... ...toen kon er eigenlijk pas de overeenkomst goed tekenen... ...omdat de Amerikanen en de Russen natuurlijk nog lijnrecht te, uh, lijn tegenover elkaar stonden... Uh, ...vanuit die twee Duitslanden... ...en die werden natuurlijk in 1990 opgeheven... ...dat werd weer één land... ...en toen pas konden ze echt de vrede tekenen... ...dus de, eigenlijk heeft die Tweede Wereldoorlog... ...die heeft dus nog tot 1990 geduurd. Ja, uh, als ik lieg, lieg ik in commissie... ...maar dat hoorde ik dus geen week op de radio... ...ik vond het wel erg leuk trouwens om dat ja, te... ...maar het gaat dus nu over het nummer... Um, uh, groovy Kind of Love. Ik zei het al, het was het een hit voor Wayne Fontaine en de Mindbenders. Phil Collins heeft het later ook nog eens dunnetjes overgedaan. En er is natuurlijk ook een leuke uh, reggae-versie van Elkie en Owen en de Rim Ram Band. Dat zal ik waarschijnlijk ook niks meer zeggen. Maar nou, goed, het liedje misschien nog wel. Groovy Kind of Love, Elkie en Owen en de Rim Ram Band. Ja, dat zijn van die hitjes, hoor. Dat, dat, dat is zo'n stel, dat heeft één hit gehad toen in die tijd. Maar toch, als je het liedje dan weer terug hoort, dan uh, duik je gelijk weer terug in je memories natuurlijk. Elkie en Owen en de Rim Ram Band. Nou, ze hebben het daarna denk ik nooit meer iets gedaan. Maar dit uh, leuke covertje van uh, Groovy Kind of Love was natuurlijk best wel aardig. Lekker zomers en zo. En dat intro, dat hebben ze ergens van gejat, maar ik weet niet meer waar. Dat intro met die hemel. Maar dat weet ik niet meer. Uh, maakt ook niet uit. Uh, zeg, Maurice. Ja? Waar is het nu tegen? Dat weet hey, Jansen, het kan recht lopen. Oh, dus toch. Ja, we gaan hem toch doen. We gaan hem toch doen? Gewoon doen. Ja, vind ik wel. Ja, maar we gaan hem wel heel snel doen vandaag. Ja. Wat hebben we vandaag? We hebben vandaag Lionel Richie. Oké. Okay. All Night Long. Ach, dat vind ik zo'n prachtig nummer vind ik. Ja, ik nou, ook. Laten Wezen. we hem maar draaien. Weet jij of de juryro is eigenlijk? Nee. Nou, Pascal toch? Oh ja, Pascal is jury. Pascal is jury vandaag. Oké. Okay. Ah, ja. Ja. De hele nacht gaat hij door, hè? Ja, We hebben maar, echt zin in. Het blijft een fantastisch nummer. Het is echt een van de allerbeste discoplaten, vind ik, die er zijn. Maar nou, een fantastisch nummer. Lionel Richie met All Night Long. Wat het al te gek vinden. Dat nummer gaat nooit vervelen. Nou, dan moet je toch wel heel sterk in je schoenen staan als je dit wil coveren, vind ik. Nou, Johnny van uh, Veldhoven heeft het geprobeerd. Och, al in nee, de naam al. En ik zou denken voor een titel dan de hele nacht door of zoiets. Ja, maar hij... Nou, nee, niet hoor. Nee. Tijd voor feest. Ik denk eraan, het is tijd voor feest Dus doe maar mee en geniet het meest Zo'n kans laat je toch niet gaan Kom op, we gaan er tegenaan We zingen uit volle bol we dansen, swingen, gaan lekker los. We gaan aan de party, de вечер, die er staat voor altijd. Ja, dat zingen we dan. De party, de beestje, die er staat voor altijd. Het is zo gezellig hier. Hé, hey, overbreng nog maar wat hier. Ik voel me lekker en oh, zo fijn Hier wil ik elke avond zijn. Rama, een paardje, een beetje, die hier staat voor altijd. Ja, dat zingen we dan. Een party, een beetje, die hier staat voor altijd. Shit, hij is stuk gevallen. Hoor je dat? Ja. Hij ging wel heel snel, ik vond het wel zo gek dat hij zo snel ging, maar dan valt hij nog een stuk ook. Nou, vind jij het in? Nee. Maar ja, wij uh, we zijn geen jury, nee. Pascal. Ja, ik hoor zoiets net, ja. Jij bent jury. Ja, ik vind je echt zeggen... dat hij stuk is gegaan? Want dan rijden we heel snel die cd spelen. Uh, nou ja, ik denk ook dat we een nieuwe cd speler nodig. Als het een uh, nieuw was, dan zou hij van pick-up zijn afgevlogen tegen een drama. zo. Jongens, nou, vraag je gelijk dat we iets van een CD draaien. Dat kan toch gewoon niet? Ja, nee, ja, hey, dit is het enige item wat we van een CD draaien. Kom op, nou, deze Harry, hoor dan. Dat kan je Kij, toch nooit op vinyl ja, hebben? Het niet om een oh, ja, hoor. Ja, kan je toch nooit op vinyl hebben? Oh, die wel toevallig, maar. Ja. Goed, nou, we hebben het gehad, dames en heren. Zoals zo, zo, zo dit. Ja, kan toch nooit ja. op dus vinyl Tuurlijk wel, alles is op vinyl Nou, okay. Echt, okay, alles staat okay. op vinyl Maar goed, maakt dus helemaal niks uit. Het is gewoon keurig dit, hè? Dat ja. je wel. Ja. Nou, maar ja, maar, Kunnen we tenminste weer snel doen right? ja. Oh je doet het nog even Ja sorry ik moet even Viniu ja. ja. uh, dan, dan, dan, dan kunnen we tenminste weer met, met uh, knappe muziek door Ja uh, De meneer die altijd uh, de jazzprogramma's doet Die zal wel op beetje worden Op wat ik nu ga draaien Denk ik uh-oh, uh-oh, uh -oh. uh -oh. <laughs> Ja, ik heb dat ik weet, Ja, dat, dat singeltje dat heb ik ooit eens. Of het is geen singeltje Het is, het is EP een, een EP'tje En uh, dat heb ik uh, ooit eens een keer uh, Opgedoken ergens en ik weet bij God niet meer waar Maar ik heb het wel En dat vind ik wel ontzettend leuk Het is een opname uit 1956 En het is een opname van een van de figuren Die eigenlijk uh, ook voor de Tweede Wereldoorlog al uh, De Boogie Woogie uh, Groot heeft gemaakt Ja en dan hebben we het over Albert Emmons. Dat is een van de, van de grote boogie-woogie-jongens uit het begin van. Nou ja, ook nog van de, voor, voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, een, een van die liedjes die hier uh, op staat. speelt natuurlijk zich, elke zichzelf respecterende boogie-woogie-pianist. Die, uh, die, uh, die kan dit nummer spelen. Dus jij niet? Dus nee, ik niet. Ehm. <laughs> um, Goed, oké. Okay. Letten we even op hem, letten we even niet op mij. Uh, maar elke zichzelf respecterende Boogie Woogie pianist, uh, voor die is dit eigenlijk een soort stam, een standaard nummer. Wat je moet kunnen spelen op Hoek. heeft de mogelijkheid ooit dus gespeeld. En nou ja, wie eigenlijk niet? Ik denk dat elke Boogie Woogie pianist dit nummer gespeeld heeft. Het is dus een opname met, uit 1956. Laten we er dat even bij vertellen. Ik weet ook de datum nog: 13 januari. Toen is het opgenomen. Uh, Guy Kelly die speelt hier de trompet. Uh, Dolbert Bright doet de klarinet. Dan hebben we nog uh, en de Alt Sax, ook dat nog. Dan hebben we Albert Emmons die speelt uh, de piano. Ike Partners, uh, Ike, nou ja, Ike Perkins speelt gitaar. En dan hebben we nog een meneer die heet uh, Crosby, die speelt uh, de bas. En dan hebben we nog Jimmy uh, Hoskins, die doet de drums. U gaat luisteren naar Albert Emmons' Rhythm Kings. En dat nummer dat heet de Boogie Woogie Stomp. Het is echt oud. Ja, dat hoor je wel. 1956, dus 13 januari, is het opgenomen. De Albert Emmons uh, Rhythm Kings. En Albert Emmons was echt wel een van de grote Boogie Woogie uh, pioniers van voor de oorlog. Samen met onder andere figuren als Meat Lux Lewis. Uh, waarvan we uh, dus de bekende Honky Tonk Train Blues kennen. En natuurlijk uh, Jimmy Yancey. Ook eens een van die grote jongens uit die tijd. Echt de jongens die dus uh, zeer goed waren in wat betreft de Boogie Woogie. En Boogie Woogie was eigenlijk gewoon een instrumentale vorm van, van blues. Hè? We maar zeggen? Ja, werd niet bij gezongen. Bij Boogie Woogie. Nee. Oké. Okay, het volgende liedje, het volgende singeltje is ook weer een uniek plaatje. Nou ja, uniek. Ja, het is een uniek plaatje. Want ik denk ook niet dat zijn van die liedjes die, die zijn ooit eens een keer een hit geweest. In het uh, begin van, uh, of in de jaren 60 zo'n beetje. Maar die je eigenlijk nooit of nooit of nooit meer hoort. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Ja, en vooral, vooral omdat de, het, het, het, het onderwerp van, van dit liedje, wat echt al meer dan 40 jaar oud is, eh, nog steeds actueel is. Het is van een zangeresje, dat heet, een zangeres die heet Anneke Konings. Kent u die naam of dames en heren? Nee, hè, waarschijnlijk. Tuurlijk als een dag van gisteren. Ah, ja, ja, nou, zo, zo, ja, dat zou best kunnen. Nou, ik denk dat ze nu uh, uh, misschien iets ouder is. <laughs> het scheelt ge, een jaar. Ik denk dat ze nu tegen de 70 is zo'n beetje. Lekker. Maar in ieder geval, uh, dat meisje dat, uh, had een hartstikke leuk plaat. Later heeft ze nog... Uh, heeft ze ook nog een, een, een engelstalige single gemaakt en toen he, is ze zich ineens Dean gaan noemen met als, de er steeds wel bijgezegd dat het Anneke Konings was maar het is wel leuk om dit, uh, dit liedje nog eens te horen, he. want ik zeg het al, dit, dit hoor je nooit meer op de radio en het is zo leuk, het is zo'n leuk liedje het heet De Heilige Auto hier is Anneke Konings Dat ik geboren werd Hoe ik met schroefjes, mootjes, veertjes in elkaar werd gezet Hoe de mensen zich bij honderden over mijn kwaliteit verwonderden En hoe ik dom en stom glom van de pret Ik weet nog goed hoe mijn nieuwe baasje kwam En met een trots vier gezicht zijn overwinning nam hun kwaliteiten veel gebruikend En ook evenveel misbruikend en stram bijna het leven benam want met mijn tierige stijl kwam ik in de knel. met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 Ik heb met mijn collega's zitten praten. Waar zouden de mensen hun afval laten? En nu ben ik oud, zo oud dat ik stond.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 Konings, de heilige auto. En het, het gek is, het klopt nog steeds... ...want nog steeds worden gepraat over de vervuiling van de auto's... ...en weet ik het allemaal niet. Zij bekeken uh, dus vanuit de kant van de auto. Dames en heren... Um, ...we moeten even ingrijpen in de uitzending... ...want er volgt nu... ...een uitzending van de Rijksoverheid. Sorry? Ik zei, er komt nu een uitzending van de Rijksoverheid. Oké. Okay. Thans volgt een uitzending van de overheid...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 Legendarische radioprogramma Cursief Dames en heren waar hele beroemde mensen aan meededen Zoals Simone Rooskens, Luc Luts Gerard Cox natuurlijk, Frans Halsema Allemaal dat soort mensen waren daarbij En ik vond dat terug op een, op een Hele leuke LP En die LP die heet Dubbel van het Lachen En daar draaien we straks nog iets van gewoon, wat ik zei wel Ook de gulle lach vandaag mag niet op, uh, ontbreken Op Heden in Zandvoort um, Snel door met iets heel anders nu weer Want we zijn met singeltjes bezig Henk Mizel heet die man Of Mizel, Henk Mizel. En dan weet je wel waar het over gaat, natuurlijk Hé Maurice? Ja Jij gaat de jungle in, hè? Ik ga de jungle in Ja, jungle rock Ik ga echt de jungle in Hier, jungle rock Henk Mizel. Oeka boeka, oeka boeka Just the other night will I heard a big rumble And I thought it was a fight well, I I last and listened And began to move my feet It was a jungle drum And knocked a drummer, an beat It was a jungle, jungle, jungle jungle rock A jungle, jungle A jungle, jungle, jungle, jungle rock. I knocked out feet and I had to move my feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Oh, well, I moved a little closer just to get a better view. I saw a chip and a monkey, yeah, doing done the CGQ. Oh, well, a geater and a hippo was a door and a bomb. Oh, well, I'm making me pop, it was a jungle, jungle, jungle, jungle rock A jungle, jungle, jungle, jungle rock A jungle, jungle, jungle, jungle rock A jungle, jungle, jungle, jungle rock I knocked their feet and I heard the never feed It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock Grabbed a rabbit and eat the bunny hug and all the bits that was a are catching the rug Oh well camel was a cheetah bucking with the kangaroo and the elephant a mover with a ring it Was a jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle A jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle jungle A jungle, a jungle rock I knock-delt beat and I had them in my feet It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock A jungle, jungle, jungle, jungle rock A jungle, jungle, jungle, jungle, jungle rock Hank myself was that... Um, uh Jungle, Jungle Rock heette dat nummer. Dan moet je even snel omschakelen, dames en heren. gaan we nog zo'n leuk fragmentje draaien uit, uh, uit cursief. Dat is wel leuk. Duurt maar 56 seconden. Dan zitten we aan het nieuws, denk ik, ongeveer. Dus uh, dat wordt leuk. Um, even kijken, hoe heet het ook weer? Oh ja, het heet uh, Uitzending voor Turkse Gastarbeiders. Gerard Cox, met Nettie Roosenveld. Weer. Leuk. Hoor maar. En dan vragen we nu weer uw aandacht voor onze uitzending voor de Turkse Gastarbeiders. Leg Hassem Smo al lachim Beacham asem gle Masamke boven prothese. Na hage Beacham nachum zal lachim schmee ladam lebag gevonden voorwerpen. Asam lo bala asamot gleze was ma gemeente reinigingsdienst. Leg Hassem Allah Hassem wet foute Besla al aan nog gasten die gaan basjabi waterloop pleinen. naar ayu paraplu. Dit was al, heel oud, hoor. Dus dat niet al een tweede nu gelijk boos wordt. Ayu paraplu, ayu paraplu. Gevonden de voorwerpen. Ja, de voorwerpen. We gaan terug naar het, uh, we gaan naar het nieuws van. Uh, Marie, van uur alweer. Drie uur alweer, ja. Gaat het snel, hè? Goed, hè? Oké. Okay. Nou, um, tot straks. Aan de andere kant van het nieuws zijn we weer terug. Met nog meer leuks. Gaan we dan nog meer lachen? Ja. En uh, Coca-Cola. En Coca-Cola. En, en rum. <laughs> en rum. Ik ga meteen naar het nieuws rijden gewoon. Drankorgel. Ja, vind ik wel. Pascal was ook al zo lief. Uh, keurig niks hier, iedereen aan de koffie. Ik passeerde op de koffie. Wat staat er naast me? Een blikje met. Uh, ja, zeg maar groen. En de waterdruppels zitten aan de buitenkant zitten erop. Met zo'n rood sterretje, zeg maar ook. Oh, ja ja. Vooral een blikje bier. Ik zeg, nou Pas, ik ben net, net wakker. Sorry, ik drink hem nog net even niet op. Nee, ik ook niet. Nee, wil jij hem ook nog niet? Nee. Nee, ik nee. Uh, wacht nog even. Ik wacht wel in, tot in café 5, straks. Nee, ik uh, ga naar... Uh, ik moet even een wapen slaan. Mag dat ook? Oh ja. Nou, dan ga ik thuis lekker eten. Oh, heerlijk. Oké. Okay.